wat shalom allemaal. Welkom bij deze dienst. Het is een hele andere dienst dan we net zijn. Best wel een beetje spannend, merk ik. Maar het is ook geweldig dat dat kan. Dat die technische mogelijkheden zo ontwikkeld zijn dat we op deze manier elkaar kunnen zien. En samen toch ja, aan dienst kunnen houden. Dat is natuurlijk een enorme zegen. Het is vandaag de 10e Nissan. De dag waarop het lammetje uitgekozen werd en in huis genomen werd. Zodat het op de 14e Nissan in de middag bereid kon worden, dus geslacht kon worden. Dus vier dagen leefde het met het gezin samen, met de kinderen. Naar wat het een impact heeft op een huisgezin. Als zo'n een beestje meeleeft in het huisgezin. Je krijgt daar een enorme connectie mee hè, met een man. En dan moet het na vier dagen moet het dus geslacht worden. Dus er moet een enorme impact ook in de gezinnen in Israël gehad hebben. Vlak voor de uittocht. Dat is toch even belangrijk om dat te noemen. Een belangrijke dag. Nou, ik wil beginnen met uh, Shofar blazen. En dan willen we samen zingen Shabbat Shalom. Nou, dan willen we het schema gaan zingen. Shema Israël, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Keval, Malchuto Reolam Fae. Voor Israël, Yahweh is onze God, Yahweh is één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 Vader in de hemel, ik willen u dat we zo op deze manier bij elkaar mogen zijn. Dat we elkaar kunnen zien, ook al zijn we op afstand van elkaar. Maar dat het toch mogelijk is om op zo'n manier gemeenschap met elkaar te hebben. en Samen u te loven en te prijzen. En bij elkaar te komen op uw dag zoals u voorgeschreven heeft. Dank u wel, dat het mogelijk is. Wilt u ook deze dienst zegenen? Dat we elkaar tot bemoediging mogen zijn. dat we steun mogen vinden in uw woord. En dat we ook de aanwezigheid van u mogen ervaren. Wilt u het zegen hier, en wilt u ook ons tot zegen stemmen in de kinesiër. Dan willen we psalm 92 zingen, Tof Leodot de Adonai. Dat was de sabbath psalm, psalm 92. Nou, dan gaan we luisteren naar Grace. Grace gaat de parasha voorlezen. Hij staat ook in de liturgie die ik toegestuurd heb, dus je kunt hem ook meelezen. De eeuwig sprak tot Mozes en zei, dit is de instructie voor een vuuroffer. Het vuur moet op het altaar altijd brandend worden gehouden. Het mag niet uitgaan. De priester moet iedere morgen hout opleggen en daar op het vuuroffer, zodat het offer geheel in vuur opgaat. Dit is de instructie voor het meeloffer. De zonen van Aaron zullen dit naar de voorzijde van het altaar brengen. Zij nemen dan een volle hand van het fijne meel met olie en leggen die op het altaar en doen het in rook opgaan. Dat deel dat verbrand moet worden, moet geheel verbrand worden en in rook opgaan. Wat er overblijft zullen Aaron en zijn zonen eten. Ongezuurd moet het gegeten worden. Het mag dus niet gezuurd gebakken worden. Het is hun aandeel in mijn offer. Iedere man van de kinderen van Aaron mag het eten. Het is hun aandeel in het offer. Het is het, hun loon voor het werk van de eeuwige. De eeuwige sprak tot Mozes. Zeg tegen, dit zegde tegen Aaron en zijn zonen: Dit is de instructie voor het offer om zonde te vergoeden. De priester die het offer brengt is de priester die het offer moet eten. Dit is de instructie voor het offer om schulden te vergoeden. De priester moet het in rook laten opgaan op het altaar. Iedere man van de zonen van Aaron mag er van eten. Als er een priester een vuuroffer van iemand brengt, komt het hem de huid van het dier toe. Als iemand uit dankbaarheid zijn offer brengt, moet het een offer zijn van niet gezuurde. Met olie gemaakte koeken, daarvan zal er één worden geofferd aan de eeuwige, de andere koeken zijn het loon van de priester. Lees dat met iets onreins in aanraking komt, is zelf onrein en mag niet worden geofferd of vergeten worden. Het moet buiten de tent der samenkomst verbrand worden. De eeuwig sprak tot Mozes, spreek tot de kinderen van Israël en zeg hen, vet van runderen, schapen of geiten mogen jullie niet eten. Vet van een gestorven dier mogen jullie wel gebruiken, maar niet eten. Bloed mogen jullie niet eten of drinken. Niet, niet van vogels en niet van vee, waar je ook woont. En de eeuwig sprak tot Mozes en zei, neem Aaron en zijn zonen en de priesterkleding de zalfolie en het offer. Verzamel het volk voor de tent der samenkomsten. En Mozes zei daar tegen het volk, zo zijn de voorschriften van de eeuwige. En Mozes waste Aaron en zijn zonen met water, deed zijn de priesterkleding aan en wijde het altaar in Mozes en in. En Mozes offerde voor de eeuwige. Daarna gebood Mozes, Aaron en zijn zonen zeven dagen lang in de tent der samenkomsten te blijven dag en nacht de wacht te houden voor de eeuwige, opdat zij niet zullen sterven. Zo was Mozes geboden. Aaron en zijn zonen en het volk volgden alle bevelen op die de eeuwige door Mozes bevolen had. Hees, mooi voorgelezen. Dan wil ik voorlezen Psalm 91. Psalm 91. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen Yahweh,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 Als God zijn stem doet horen, na de Heer is met hebben en dan het kinderlied, is je door nog. Ik Tot het hebben over de profeet Elia. Ik heb al eerder een stukje erover gehad over de profeet Elia, Het ging over dat hij dus al die profeten van Baal en de Astarte, een afslag bij de Karmel. Een heel aangrijpend verhaal. Waarin ook heel duidelijk wordt dat ja-weg God is. Hij bewijst het eigenlijk aan het hele volk Israël en ook het hele woord Israël doet dus de beleidnis dat ze alleen ja zullen En verder afstand nemen van de Baals en de Astartes. Op dat moment staat Elia eigenlijk op de toppen van zijn geloof, zou je zeggen. En hij heeft ja, gigantische zegeningen meegemaakt. Hij spreekt het woord en het regent drieënhalf jaar niet. Hij nodigt uh, alle priesters en profeten van Baal en Astarte uit en bewijst overduidelijk dat er maar één God bestaat, die dus in staat is om het hele brandoffer te verteren, inclusief het hele brandofferaltaar en het water wat dus in die vul erin heen zit. Een enorme manifestatie eigenlijk. En vanaf dat punt gaan we dus verder kijken wat overkomt de profeet Eliana. Nou, hij heeft dus laten zien dat er regen komt. Hè? Hij heeft zijn necht erop uitgestuurd, we gaan kijken... Wat komt er, uh, zie je al een wolkje verschijnen. Ja, goed, op een gegeven moment, ja, ik zie een klein wolkje als een hand van een man, zie ik boven de zee. En dan zegt hij, ga Agap waarschuwen, want het gaat verschrikkelijk regenen. Hij moet maken dat hij thuis komt, dan wordt hij weggespoeld. Nou, Elia, zijn naam betekent mijn god is Yahweh. Dus zelfs zijn naam was eigenlijk een prediking. En er was een afstammeling van Manasseh via Giliath. Hij was een profeet tijdens koning Agaf, koning Agassia. En die regeerde dus over het koninklijk Israël. En dat was dus het Tienstammerrijk, zoals dat genoemd werd. Nou is dat een beetje disputabel, het Tienstammerrijk en het Tweestammerrijk. Want het Tweestammerrijk was in principe eigenlijk al een Driestammerrijk. Want Levi hoorde er ook bij. Hè? Dus je ja, had Judah, Benjamin, maar Levi, omdat hij dus diende in de Tempel en in Jeruzalem, was het grootste gedeelte van Levi, was dus ook aanwezig in het twee stammerrijk. En daarnaast, toen dus koning Jerobeam Startte met het tien stammenrijk, ging hij dus uh, twee offerplaatsen -off inrichten, en toen besloten dus eigenlijk alle of de grote groep gelovigen die bij de tempel willen blijven en bij de dienst aan om onderste te verhuizen naar het Tweestammenrijk. Zo we het eigenlijk het Twee Stammerrijk een afvaardiging eigenlijk van het gehele Israël. Dus de verdeling van het Tweestammerrijk en het tienstammerrijk is niet helemaal bij zo over te praten. Het Tweestammerrijk was eigenlijk een afschaduwing van degene die dus God wilde dienen in het Tweestammerrijk. Hij had alle profeten van Baal en gedood. En dat waren er veel, hè? Als bij elkaar iets van een 850 of zo. Bij de monding van de rivier, die dus uitspeelde in de Middellandse Zee, dus daar moet ja, de hele rivier moet helemaal rood zijn geweest. Afschuwelijk iets nemen. Maar hij had duidelijk laten zien en bewezen dat. Er maar één god is over Israël en de was jaren. En het hele volk had daarin toegestemd. En nou, Agab gaat naar huis, gaat naar Izebel, vertelt wat Elijah gedaan heeft en hoe dus alle profeten gedood waren. Dus die waren er niet meer. Er waren dus alle profeten en de priesters van de Baal en de Astarte waren dus gedood. Maar nou, hoe kan het nou dat Agab getrouwd is met Izebel? Want Izebel was een dochter van Edbaal, de koning van Sidon en Tyrus. En het was toch heel duidelijk. Zegt in het woord, dat je dus niet achter andere goden, van volken die rondom u zijn, mag aangaan. Want Jawe, uw God is een na God in uw midden, want anders zou de toren van Yahweh ontbranden tegen u en vaagde u weg van de aardbodem. Heeft hij moeten weten, als koning, u mag geen huwelijksbanden met hen aangaan, de dochters mag u niet geven aan hun zonen, hun dochters niet nemen voor uw zonen, want zij zouden uw zonen van achter mij laten afwijken zodat ze andere goden gaan dienen en de toorn van de Jaren tegen hem brand. En hij u al snel wegvaagt. Dus hij wist eigenlijk dat dat stond in de Bijbel. Daar was hij ook bij opgevoed. Maar hij besluit het aan de kant te zetten. Gaat toch een huwelijksverbond aan met Izebel. En je ziet dat er uit van terecht is gekomen met de Baals en de asthetes. Izebel wordt verschrikkelijk boos als ze die boodschap krijgt van Aga. En ze haalt eigenlijk een soort, ja, een soort duivelspuntje uit. Ze gaat niet gelijk een scherprechter naar Elias sturen. Van me ik ben je om. Nee, ze stuurt een boodschap. Dus hij krijgt een boodschap. En dan zegt ze, de goden mogen zo en nog erger met mij doen. Als ik morgen om deze tijd hun leven niet zal maken als het leven van een van hen. Nou had hij net meegemaakt in die jaar. Dat die goden waar zij het over heeft, dat waren afgoden. Die stelden niets voor. Ze konden helemaal niks. Hij heeft ze bespot. Hij heeft ze belachelijk gemaakt. En toch gebeurt het nu dat een bode naar hem toe komt om het woord te spreken. van is namens Izebel. En dat slaat naar binnen bij hem. En dat staat zo erg naar binnen dat hij vreselijk bang wordt. Hij vreest voor zijn leven. En hij slaat op de vlucht. Onvoorstelbaar zou je zeggen. Iemand die dus zo op de toppen van zijn geloof staat. En dan van de een op het andere moment diep in een grote depressie valt of niet meer ziet zitten, bang is voor zijn leven en vlucht. En dan gaat er vandoor. Hij staat op, hij laat alles achter en dan gaat er vandoor. Nou, toch zie je dat heel vaak, hè? Dat iemand een enorm iets meemaakt, echt op de toppen staat van iets en dan vlak daarna een enorme duikeling maakt en terechtkomt in een depressie. Dat is toch bijna iets menselijks. En ik ben heel blij dat ook Elia het overkomen is. Dat geeft ook een beetje hoop voor ons. Want als hem dat niet overkomen was en dat niet beschreven stond, als dat ons wel overkomt, dan ga je twijfelen van ja, hoe zit het dan met mij? Hoe zit het dan met mijn geloofsleven? En Klopt het dan wel wat er gebeurt? Maar gelukkig zie je dat het vaker voorkomt. Het is een heel eindloper waar hij vandaan kwam. Helemaal van naar Beersheba, dwars door het noordelijk Israël heen. En dan laat hij zijn knecht achter, dus hij wil geen gezelschap meer. En dan gaat een dagreis de woestijn in. Gaat daar onder een brengstuik zitten. En dan bidt hij om te mogen sterven. Hij heeft er genoeg van. Hij wil niet meer verder. En hij zegt dus. Het is genoeg heer. Neem mijn leven maar. Want ik ben niet beter dan mijn vader. En als je dan ziet wat hij dan meegemaakt heeft. En wat hij gedaan heeft. Dan zeg je Ja maar je was heel anders dan je vader. En je hebt zo op de voorgrond gestaan. Je hebt zo het woord van, van God gepredikt. En je hebt zo een, een boodschap gebracht aan iedereen om je heen. Toch haalt het dat met helemaal niets uit. Hij zit heel diep in zijn depressie. Nou, hij is dus vanaf hier is het dus een dagreis door de en Ik weet niet precies hoe je in de woestijn... maar ja, zou het 25 kilometer kunnen zijn. Misschien wel een behoorlijk stuk. Spreuken 13 vers 12, die zegt... de uitgestelde verwachting kreent het hart. Hij had een verwachting, denk ik, toen hij dus bezig was... om te laten zien dat Yahweh God was... Van op het moment dat heel Israël zei, wij geloven nu dat Yahweh God is, had hij de verwachting, denk ik, van nu wordt alles in ere hersteld. Het hele koninkrijk gaat terug naar de dienst van Yahweh. Ik word weer een gerespecteerde profeet. Ik hoef niet meer te vluchten. Ik hoef mij eigenlijk niet meer te verbergen. Ik kan gewoon weer prediken. Ik kan weer optreden. Ik kan weer Gods woord spreken. Ik hoef niet meer te vrezen voor mijn leven. En ineens is het veranderd. Ineens... Is hij weer vervuld met doodsangst en moet hij echt vluchten, omdat hij zebel uitgesproken heeft. Moet dus luisteren bij de eerste beste gelegenheid. Dan laat ik je ombrengen. Hij spreekt, die spreekt erover. De uitgestelde verwachting kijkt het hart. Dat zie je wat er gebeurt met hem. Hij is een in levens. Hij gaat slapen onder de wemstuk. En er gebeurt er iets heel erg wonderlijks. En hij ziet het niet en hij merkt het niet. Een engel komt bij hem spreekt tegen hem, raakt hem aan, staat op en eet. En dat is niet alles. Hij wordt wakker, hij kijkt op en dan ziet hij dus dat er dus gewoon een vuurtje naast hem ligt. Dus er is gewoon een vuurtje gemaakt, er is brood opgebakken, er ligt een kruik water. Hij kijkt niet eens. Hij pakt het, hij eet het en hij drinkt het en hij gaat gewoon bewisselen. Hij heeft geen enkele aandacht voor die engel, voor zijn omgeving. Hij zit helemaal opgesloten eigenlijk in zichzelf. Wordt hij weer aangeraakt. De tweede keer. Sta op en eet. Want de weg zou te zwaar voor hem zijn. En hij staat op. En hij eet. En hij drinkt. Hij heeft geen contact met de engel. Helemaal niets. Maar hij krijgt wel. Door die voeding. En door die drank die hij krijgt. De kracht om 40 dagen en 40 nachten. te lopen tot aan de berg van God te horen. Onvoorstelbaar. Daar kun, ja, kun je niet bij. 40 dagen, en 40 nachten, ja, zo lang, zeg maar dus, zonder verder eten en te drinken, reis te maken. Nou, dat is dus vanaf hier. Ik denk dat hij dus door de Sinai gegaan is. Het zou, ja, Hij zou ook zo, maar nou, dan moet hij door heel de bergketen heen. Dus ik denk dat het makkelijkste hier was een handelsroute ook, dat hij dus bezig moet even lopen. Stad verder niet beschreven. Hij komt eraan, hij gaat daar een grot in en er. En dan begint God tot hem te spreken wordt woord is kapot en jave zegt tegen hem, wat doet u hier Elia? Zo van, wat, wat moet je hier? Ik had je toch ergens anders neergezet? Ik heb toch geen opdracht gegeven om naar de horeb te gaan? Hij was geplaatst in het Noordelijke Koninkrijk en hij zit ineens zeg maar, dus helemaal in een ander gebied. En dan stort hij zijn haat uit, waar hij mee bezig is, wat hem echt bezig houdt. En eigenlijk ook een soort aanklacht tegen jave zelf. Ik heb me zo ontzettend ingezet voor u. Ik heb zo ontzettend veel gedaan. Want de Israëlieten, die hebben uw verbond verlaten. Ze hebben uw altaar hebben ze vernietigd. Ze hebben uw profeten met het zwaard gedood. En dan verzelt hij eigenlijk in een schortement zelf medelijden. Ik ben alleen maar overgebleven. En ze staan mij naar het leven. Ja, ik, ik had geen andere optie. Ik kon niks anders meer als dit. Ik moest wel weg. Terwijl hij dus voor heel Israël had laten zien... Dat Java God was. En dat dus die afgoden die ze dienden, dat dat niks voorstelde. En dat hij al die profeten dus dood. Toch haalt het helemaal niks uit. Hij zit zo in zichzelf verbonden nu dat het helemaal fout gaat. Nou, hij weet ook nog, toen hij zeg maar dus zich bekend maakte aan Agap, dat er honderd profeten verborgen waren. Die dus met brood en water dus onderhouden werden. Java zegt tegen hem: ga naar buiten. Op de berg staan voor mijn aangezicht. En Java ging voorbij. En dat begint eerst met een hele grote sterke wind, die bergen speet en rotsen in stukken bracht. Maar hij weet, Elia, dat Java daar niet in was. Hij wist: nee, God die manifesteert zich niet in hele grote, grote dingen, die bergen splijt en rotsen kapot breekt. Dat is niet de God die, die hij dient. Er komt een aardbeving ook daar was hij niet in. Er komt een vuur daarna en ook daar was hij niet in. En toen hoorde hij ineens dat er dus het zuiden van een zachte stilte ontstak. En dan moet het ook enorm opgevallen zijn naar al dat natuurgeweld wat daarvoor kwam. Natuurgeweld wat daarvoor kwam. En dan komt er ineens een zuizen van een heel zacht windje. Een hele rust uit, daalt neer over dat hele gebied. En op dat moment weet hij, ja, nu is het de tijd van jou. Nu moet hij naar buiten. Hij bedekt zijn gezicht. Gaat naar buiten. Gaat daar bij de ingang van de god staan. En hij krijgt weer de vraag die tot hem komt: Wat doet u hier, Elia? Het is eigenlijk ook een soort beschuldiging. Ik heb je hier niet gezet. Ik heb niet gevraagd aan jou om hier naartoe te gaan. Wat doe je hier? Wat moet je hier? Ondanks dat blijft hij toch in zichzelf gekrit. Elia, En hij gaat weer aan God vertellen. Want wat hij allemaal gedaan heeft voor zijn God. Ik heb mij ontzettend ingezet, zegt hij. Ik heb me zo enorm ingezet. Ik heb jaren, ja. heeft hij natuurlijk moeten schuiven. De Israëlieten hebben uw verbond verlaten. Ze hebben alles vernietigd. Ze hebben uw profeten met het zwaard gedood. Ik ben alleen overgebleven. En ze staan mij naar het leven. Ik had geen andere optie. Ik moest hier wel naartoe. Want ik moest vluchten van het leven. Vorige keer had God gezegd dat hij dat gaf van Elia... moet vluchten, ...ga naar... ...dat riviertje toe waar hij dus... ...eten en drinken kreeg, hij moest naar die weduwe in Zafat... ...daar werd hij helemaal verzorgd... ...en nu is het zijn eigen actie, hij is zelf weggegaan... ...hij heeft niet gewacht tot God... hem een boodschap gaf van wat moet hij doen... ...hij heeft zijn eigen actie... ondernomen. ...en ja, we zeggen dan tegen hem... ...ga terug, ga heen... ...terug op je weg... ...ga naar de woestijn van Damaskus... En dan krijgt hij drie aparte opdrachten, die eigenlijk apart van elkaar staan, zou je zeggen, maar die toch een enorme connectie met elkaar hebben. Als eerste zegt hij, moet u Hazael tot koning zalven over Syrië. Nou, dat is opmerkelijk, dat een koning buiten Israël door God gezalfd wordt, tot koning over. Nou, dat zegt de eigenlijk ook, hè? ik noem Rahab en Babel onder wie mij kennen, de Filistijnen en de Tieren met de Kushit. Zie die zijn daar geboren. Dus God heeft ook oog voor de heidenen op dat moment ook al. Dan moet hij Jehu, de zoon van Jemzi, zelf de koning over Israël, dus Agap wordt ook vervangen. En dan moet hij naar Elisa, de zoon van Safat, van Abel Mehola, Dan moet hij toch profeet zulven in uw plaats. Dus hij krijgt ook eigenlijk ja zijn eindoordeel moet luisteren: ook jouw plaats als profeet is over. Jij wordt ook vervangen, net als dat Avat vervangen wordt. Wordt jij ook vervangen door iemand anders? Je krijgt een opvolger. En jouw werk is dus op termijn over. Nou, waarom worden deze drie mensen aangesteld? Waarom wil God dat dat gebeurt? Dat hij dus die opdracht krijgt. Nou, dat staat hier: zo. Beuren, dat Jehu die zal doden die aan het zwaard van Hazael komt. Dus Hazael krijgt een opdracht om dus een aantal mensen om te brengen. Als daar mensen voor ontkomen, dan moet Jehu moet daar dus achteraan en die zal hun doden. En Elisa die zal dan doden die aan het zwaard van Jehu komt. Een drievoudig w wordt er uitgesproken. Later blijkt dus dat het over het koningshuis van het tienstammerk gaat. En dan krijgt hij antwoord op zijn opmerking dat hij alleen maar is overgebleven. Ja, we zegt, ik heb in Israël zevenduizend overgelaten die de knieën niet gebogen hebben voor de baal. En wie de mond van hem niet gekust heeft. 7000. Dus dat alleen overgebleven zijn, was nogal overtrokken, zeg maar. Maar hij kende ze dus niet, gelijkbaar. Hij wist van die 101 die er waren, maar niet van de 7000. Nou, Elia gaat dus op pad. Hij treft Elisa, de zoon van Zagat. Hij was een ploeger, was een boerenzoon, met traalspanrunderen. Hij was een gigantisch spanner. Elia gaat op hem af en hij liet zijn mantel toe. Dat was dus een hele normale handeling. Als je dus je ambt overdroeg aan iemand anders... dan werd vaak dus de ambtsvoorwerpen die erbij hoorden... werden dus naar iemand anders of gegeven... of dus in dit geval over hem heen geworpen. En op dat moment wist ook degene die dat kreeg van... oh, ik ben dus de opvolger van diegene. Ik wilde niet zeggen dat hij gelijk zijn opvolger was. Dat zien we ook zo. Nee, hij kreeg nog eerst een opleiding. Maar het was heel duidelijk voor Elisa... Dat hij dus uitgekozen was en dat hij dus Ilië ging opvolgen. Dat zie je ook aan wat hij zegt. Want hij verlaat de Runderen, hij rent achter Ilië aan en hij zegt: Van ja, maar ik moet toch eerst even mijn vader en moederdag zeggen. Ik kan toch zomaar niet weggaan, ik weet niet eens waar ik, waar ik blijf. Ik ben hier de, het land aan het ploegen en je overvalt me eigenlijk: Van Mag ik mijn vader en moeder gedag zeggen? En dan krijgt hij een heel bot antwoord uit van Ilië: Van nou, ga toch terug, jongen. Nee, wat, wat heb ik er nou verder mee te maken? Hey, wat heb ik nu gedaan, zeg Zo van, uh, wat interesseert mij het? Want ik heb alleen opdracht gekregen om te doen wat ik moest doen. En als jij zo reageert, je ziet dat Yeshua zegt, dat er op een gegeven moment ook, hè? Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. En eigenlijk zie je dat deze boodschap van Elia, die slaapt ook een minder bij Elisa. Want Elisa die gaat er eigenlijk gelijk mee aan de slag. Hij gaat terug, hij pakt een span van de runderen, dus twee stuks. Hij slaat ze. Hij koopt het op het juk van de, van de runderen en hij deelt het uit aan het volk. Hij geeft eigenlijk een soort offer, dat doet hij, ze aten en hij staat op en hij volgde Elia. Er staat niet bij dat hij dus toch nog eerst bij zijn ouders is geweest. Dus of dat zo, het lijkt erop dat hij dus niet bij zijn ouders is geweest, dat hij gelijk het offer ge, gebracht heeft en opgestaan is. En Elia is gaan dienen. Ben-Hadad, de koning van Syrië, die bracht heel zijn wegen en 32 koningen, een, een gigantisch leger, paarden strijdwagens tot op en beleggen de Samaria, dat is dan de hoofdstad van het Stammerrijk, en voerde daar oorlog tegen. Hij stuurde de naar de stad, een heel opmerkelijk verhaal, naar Agap, de koning van Israël. En dus, Agap krijgt de boodschap van dit zegt Banhadad, uw zilver en uw goud dat is van mij. Dus hij claimt gelijk zijn hele eigendom. Daar blijft het niet bij. Hij zegt ook, uw vrouw en uw beste kinderen. Die dat. Dus op dat moment moet je nagaan dat iemand aan je deur komt en die zegt: Van uh, ik doe een, uh, een beslag op heel jouw eigendom. Dat niet alleen, maar ik doe ook een beslag op jouw vrouw en op jouw kinderen. Ja, wat zou dan je reactie zijn? Ja, ik zou nice. Ik zou even uh, flink even gaan protesteren, denk ik. Dat zou ik niet zomaar over mijn kant hadden gaan. Maar een grote verbazing aangaat dus wel. Je zegt gewoon: Oké, okay, prima joh. Ik ben van nu met alles wat ik heb. Ik vind het onvoorstelbaar. Als je dat zegt over je zilver en goud tegen iemand die dus machtig is in jou, dan zeg je oké, okay. maar als gauw weer aan je weer ja, aan je eigen vrouw en je kinderen gaat komen, dan wordt nog een verhaal wat anders, denk ik. Maar bij hem dus bij mij niet. Het interesseert hem, bij me bij mij niet zoveel. Het vervelende is dat bij zulke mensen die dus zo creme doen, ze stoppen niet. Dat zie ik ook een beetje bij de Palestijnen zo. Ze stoppen pas als ze alles hebben. En dat is in dit geval ook Ben Hader, die komt terug. Ik heb Bode naar je toegestuurd. Ik had gezegd uw zilver en goud, uw vrouw en kinderen. Maar ik ga nog veel verder. Ze leggen beslag op alles wat begeerenswaardig is. En dat nemen we mee. En dan gaat er toch even iets spelen bij Agap, Dan gaat hij nadenken. En dan doet hij eigenlijk pas wat hij dus gelijk in het begin al had moeten doen. Hij had de oudste elkaar te roepen en overleg moeten plegen: van wat, wat gaan we doen met deze aanslag op ons. Hij doet het nu pas. Hij bespreekt het met hun en zegt ja, die man heeft echt slecht met ons voor. Hij wil alles hebben. Ik heb mijn eigen spullen niet geweigerd. Mijn eigen vrouw en kinderen heb ik niet geweigerd. Maar nu wil hij dus alles. En de, de oudsten die zeggen ja, niet luisteren. En ook zijn niet inwilligen. Het enige juiste wat hij had, zelf had moeten doen, maar dat doet hij dus niet. In ieder geval, nu wel. Hij geeft niet bericht aan de bode. van mijn sluisteren, we gaan er niet mee. Wij werken niet mee. Dan op de boos. En die begint te dreigen met zijn goden. De goden mogen zo en nog erger met me doen. Als het stof van Samaria genoeg zal zijn voor de holte van de handen van Alvoort. Dat mijn voetstappen volgt. Met een hele ja, moeilijke boodschap eigenlijk. Een beetje een soort gebral van iemand die dan erg boos is. En dat zie je ook, want de koning van Israël, die geeft eigenlijk een heel simpel antwoord op terug. Joh, als je dan zo'n grote mond hebt, kom dan met je wapens. Hey, die wapens aan God moet je niet beroemen als iemand die ze aflegt, zegt hij dan. Joh, je kunt wel een hele hoop rumoer maken. Kom maar op. Dat zegt hij eigenlijk. Kom maar op. Laten we zien wat er, wat er gebeurt. Ben Hader, die hoort dat. Wordt erg boos. Hij is een drinkgelachend houden in zijn tent en hij zegt tegen zijn soldaten: Stem je maar op. En dat doen ze. Dus ze gaan al in slagorde tegen de stad staan. Er gebeurt verder nog helemaal niks. Op dat moment komt er een profeet naar Aangap toe. Er staat niet bij wie dat is. Dus ja, geen idee. Maar hij spreekt wel namens Jawe. En hij zegt: Zo zegt Jawe: Hebt u heel die grote legermacht gezien? Ik ga ze vandaag nog in de hand geven zodat u weet dat ik Jahwe ben. Agab was er ook bij op de Karmel, waar hij dus heel duidelijk hoorde dat Jahwe God was. Dit is eigenlijk de tweede poging die Jaweh doet om Agab te overreden, als je jongens luisteren. weet dat ik Jahwe ben. En Agab gelooft het wel. Hij zegt, door wie dan? En die zegt, zo, hij zo zegt, Jahwe, door de jonge mannen van de hoofden van de gewesten. Dus bewaren allerlei mannen waren aangesteld. Van de gewesten van Israël. Hij vraagt wie moet er de strijd aanbinden. En die man zegt u. He, dus. Ze moesten vanuit Samaria trekken. En die grote legermacht aan gaan Nou dat doet hij. Er zijn 232 jonge mannen. Dat is maar een heel klein clubje eigenlijk. En er zijn 7000 Israëlieten die dus mee gaan vechten. Dus 7232 man moeten dus die stad uit om dus die grote legermacht aan te vallen die 7000 vind ik eigenlijk heel afgepand. Want er stond geschreven. dat Java zegt. dat er 7000 overgelaten waren. die de knie voor Baal niet gebogen hebben. Nou, het staat er niet bij. Zijn dat dezelfde mensen? Zijn dat de gelovigen. die dus optrekken. en die dus tegen de heidevolken. uit moeten trekken? Het staat er niet. Maar ik vind het wel verpand dat je dus die getallen. dat die overeenkomen. Nou, ze trekken uit. Terwijl Ben Houd dat dus heel vreemd eigenlijk, terwijl hij dus bezig is met de veldslag, Ze eigen allemaal dronken is met de koningen. Ze trekken naar buiten, het wordt opgemerkt en de koning wordt gewaarschuwd. Dan zegt hij tegen hun, joh, als die mensen uitgetrokken zijn met vreedzame bedoelingen, grijp ze levend. En als ze voor de strijd uitgetrokken zijn, nou, grijp ze ook maar levend. Zo van, stel dat niks voor. Waarom zou ik bang zijn? Het is maar een klein clubje. We hoeven ons niet zorgen te maken. Nou, dat. Pakt even iets anders uit dan dat hij gedacht had. De jonge mannen trekken uit en tegen. Ze vallen aan. En ieder verslaat dus zijn eigen man. Dus op dat moment merken de Syriërs van, nu gaat het helemaal mis. En de Syriërs moeten op de vlucht. En Israël jaagt hem na. Ben dat hij ontkomt met een paar andere mannen. En vlucht dus terug naar huis. En de koning van Israël dus Agat, die trekt ook uit. Nee, eerst had hij natuurlijk een wegetje uitgetrokken, En nu gaat hij zelf. Hij verslaat de paarden en de strijfwagens en hij brengt Syrië een hele grote slag. Dat is niet voldoende. Er komt een, dezelfde profeet, komt naar de koning, naar Aange. En hij zegt tegen hem, ga, vat goed, weet en zie wat u moet doen. Want bij het aanbreken van een nieuwe jaar, komt die koning van Syrië opnieuw en hij trekt opnieuw tegen u op. Nou, wat is dan de boodschap? Zorg dat je dat tegen zoveel mogelijk vernietigt. Dat is de bedoeling. En waarom was dat? Dat had te maken met iets wat ze uitgesproken hadden. De dienaren van de koning van Syrië, van Ben-Hadad, hadden tegen Ben-Hadad gezegd... Ja, weet je wat het is? Die goden van Israël, dat zijn berggoden. En daarom hebben we nu verloren, omdat we nu, zeg maar, ja, in de bergen aan het strijden zijn. De volgende keer moeten we eigenlijk in de vlakte tegen strijden. En dan zijn we zeker sterker, want ja, onze goden die zijn vlakbegoden, En dan, hebben we, ja, dan maken we Israël niet, dan maken we geen enkele kans. Dus wat doen ze? Ze doen eigenlijk een voorstel voor een hele reorganisatie van het koninkrijk. Alle koningen worden afgezet. En er worden landvloten gewoon in basis gesteld, waardoor dus Ben Hader zijn rijk gigantisch is begroot, maar ook een eenzame positie aan de top krijgt en dus een, allen, ja, een heerser wordt van alle koninkrijken die zich aansloten hadden. Een, een enorme machtsgreep doet hij. En ze stellen voor, brengen een groot leger op de been, net zoveel paarden en wagens uh, als de vorige keer en we strijden in de vlakte en dan, ja, dan winnen we gewoon geen probleem. Nou, dat gebeurt. Bij aanbreken van het En dan haal het, die voelt dat uh, helemaal uit. Hij trekt op naar Afek, tegen Israël. De Israëlieten worden bij elkaar geroepen. Ze krijgen eten en drinken mee en ze gaan hun toegemoet. En dan staat er dat Israëlieten als twee kleine kudde geiten lagen tegenover de Syriërs die het hele land vullen. En ze liggen dus nu in de vlakte tegenover elkaar. Dan komt weer diezelfde profeet. Hij komt naar Agap toe en zegt tegen hem, zo zegt Jarek omdat de Syriërs hebben gezegd: ja, is een God van de bergen en niet een God van de dalen, Daarom zal ik weer deze hele grote troepmacht in mijn hand geven, opdat u weet dat ik Jawe ben. Dan denk je, wanneer gaat het nou eens doordringen tot aangeven? Wanneer gaat hij nou eens erkennen? Wanneer gaat hij nou eens een keer zeggen? Ja, Heer, nu weet ik dat u God bent. Niets van dat alles. Zeven dagen er stil over elkaar. De strijd begint. En de Syriërs worden weer verslagen. 100.000 man op één dag staat 27.000 vluchten naar de stad Afek. En gaan met hun rug tegen de muur staan, want dan word je niet meer in je rug aangevallen. Een hele goede positie om er dus zeg maar gewicht aan te gaan. Maar wat gebeurt er? De muur van die stad die valt om. En 27.000 man die komen om, omdat de muur dus op hun valt. En Haddad was op de een of andere manier de stad binnengekomen. En die liep van kamer naar kamer, dus die was echt bang voor zijn leven. Probeer ze er overal te verstoppen. Dan zeggen ze dienaren tegen hem. Joh, wij hebben gehoord dat de koning van Israël, ja, dat zijn eigenlijk goede tiende koningen. Ik denk dat ze iets anders bedoeld hebben. Het zijn eigenlijk een soort badjes. Heel? Laten wij ons een beetje aanpassen. Laten we rauwgewaarde omdoen. We doen een strop om onze nek. Een touw om ons hoofd, een strop om onze nek. We laten We aanzien dat we dus doodschuldig zijn. We gaan naar die koning. En we stellen ons heel nederig op. En dan laat hij ons misschien wel leven. Heel? Het zijn natuurlijk een beetje trucken die gebruikt worden. Ze doen het en ze komen bij de koning van Israël, bij aangap. En ze zeggen, "Uw dienaar ben dat leeft nog. En die vraagt van, laat me alsjeblieft in lopen. En dan zegt hij, leeft hij dan nog? Hij is mijn broeder. Dus degene die heel zijn volk wilde uitroeien, die beslag legt op alles wat hij had, inclusief zijn vrouwen en zijn kinderen, daar zegt hij van, op het moment dat hij dus geconfronteerd wordt, dat hij nog leeft, het is mijn broeder. Hij gaat het nog laten zien ook, en Hadat wordt uitgenodigd op zijn koninklijke wagen. Hij mag met hem mee rijden. Zodat het voor iedereen duidelijk wordt, ook voor alle mensen om hem heen, dat de grote vijand, waar hij dus eerst tegen gevochten had, dat het nu een, een broeder van is. En Hadat doet nog een beetje meer. Hij zegt: joh, de steden die mijn vader heeft uh, afgenomen voor jullie, ik geef ik terug. En je mag zelfs in Damascus, mag je op markt uh, vestigen. Zoals mijn vader ook in Samaria Marie heeft gedaan. En weet je wat, zegt Agap? ik sluit een verbond met je. Hij gaat niet te raden bij jaren. Hij gaat niet vragen van wat is nou de goede manier? Wat moet ik nou doen? Welke weg moet ik wandelen? Nee, hij sluit helemaal op zijn eigen. Ik sluit op zijn met met onze grote vijand. En dan zie je dat God weer een waarschuwing gaat geven. Een van de leerlingprofeeten, die zegt tegen zijn naaste, dus die maken dat mee. Ik stel me zo voor dat ze dus in de menigte staan en getuigen zijn van wat er allemaal gebeurt. Dat aangaf zeg maar, die benadert op zijn uh, wagen laat klimmen. En dan zegt hij tegen zijn naaste van, sla mij toch. Dan moet je je voorstellen dat je dus ja, staat toe te kijken naar je eigen koning. En er staat iemand naast je en die zegt tegen jou, joh, geef mij eens een klap. Ja, ik weet ook niet of ik het zou doen. Die man doet het niet, die weigert hem te slaan. Maar blijkbaar zat er dus toch een soort autoriteit in. Want hij moest het spreken namens Yahweh. Hij zegt tegen die man, omdat u niet geluisterd hebt naar de stem van Yahweh, als je hier vandaan gaat, zal een leeuw doden. Dat gebeurt dus ook. Dus blijkbaar is er toch iets in een bepaalde boodschap die je hoort, waarin je kunt onderscheiden of het nou de stem van Jaren is, of dat het nou zomaar iets is. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is, dat we dat leren om de, ja, zijn stem te verstaan. Dat als je een boodschap krijgt in opdracht, dat je ook duidelijk gaat merken van, oh, maar dit is iets wat, wat God tegen mij zegt. God wil heel graag dat ik dat doe. Hij komt bij een andere man en hij zegt dezelfde woorden, sla maar toch. En die neemt dat zo letterlijk, dat hij zo hard slaat, dat hij hem verwondt. Of dat nou de bedoeling was, weet ik ook niet. Maar hij neemt wel het woord serieus. En dan gaat die profeet gaat voor de koning staan. Hij had zich vermond, dus de koning kon hem niet herkennen. En de koning komt er voorbij en hij roept naar de koning en de koning stopt. En hij zegt, hij komt met een verhaaltje wat niet waar is, maar wel om zijn aandacht te trekken. Hij zegt, de was uitgetrokken in de strijd. En zie, een man, die bracht een andere man bij mij en die zegt tegen mij, je moet deze man bewaken. Als die vermist wordt, dan komt jouw leven in de plaats van zijn leven. Of, je moet mij een talent zilver betalen. Dus dat is een forse opdracht. Nou, wat gebeurt er, zegt hij, ik was met allerlei dingen bezig. En op een gegeven moment, ja, die man was ineens verdwenen. Nou ja, zegt de koning, dan heb je het zelf over je uitgeroepen. Je wist van tevoren wat het was, hè. Dat is je vonnis. Je hebt het zelf geveld. Dus het is of jouw leven, of je moet het talent zilver betalen. Nee? Simpel. Toen haalde hij die band weg voor zijn ogen. Dus hij haalde het vermomming weg. En de koning van Israël, hij moet wel geschrokken zijn, want hij kende hem. Hij ziet dat het dus een van de profeten is. En ik denk dat er schrik om zijn hart is geslagen, want hij wist dat er dus weer iets kwam van God. En dat blijkt ook. De profeet zegt tegen hem zo, zegt Yahweh, omdat u, de man, die ik met de band sloeg, waarvan ik had gezegd, je moet luisteren, zorg dat je ze zoveel mogelijk uitroeit. want volgend jaar komen ze weer. Hij ja, laat ons vrij uitgaan. Uw leven zal in de plaats van zijn leven zijn. En helaas, ook uw volk zal in de plaats van zijn volk zijn. Nou, dat moet een vreselijke haardig boodschap zijn geweest. Omdat de acties die hij uitvoert, zo'n enorme impact hebben. Niet alleen voor zijn eigen leven, maar ook voor het leven van zijn hele volk. Iedereen om zich heen. En de koning ging naar huis, zonder gestemd en woedend stapel. En dan komt de Samarië. Nou, ik denk dat die boodschap ook iets voor ons zegt. We moeten leren luisteren naar jaren. Ook letten op de omstandigheden. Wat gebeurt er allemaal om ons heen? Wat heeft dat ons te zeggen? Wil God dat wij gaan doen? Dat wij iets zeggen? Dat wij iets uitdragen naar mensen om ons heen? Er zijn niet veel dingen die zomaar gebeuren. Dus ook met die crisis nu zo. het is natuurlijk een wereldwijde crisis. Er wordt al heel veel over gesproken. Ik wil niet zo ver gaan dat, God, dat het een straf is van God. Dat, ja, ik kan niet zeggen dan dat je op dit moment profeten hoort. Van luisteren. van het is een straf die God uitstort. Ik denk wel dat het iets ons heeft te zeggen van het hele voedselpatroon wat we hebben. Als dus je ziet waar het vandaan komt. Ik denk, we hebben dus de, ja, de grote getale Torah verlaten. Er wordt onrein gegeten, er worden allerlei dingen gegeten waarvan God gezegd heeft: het is geen voedsel. En dat dat een impact heeft op de wereldbevolking, dat kan ik me helemaal voorstellen. Dus het is wel een oproep, denk ik, om terug te gaan naar de Torah. En dat is ook een oproep voor ons om te laten horen en te laten zien: ja, Gods wetten zijn niet afgeschaft. God die heeft nog steeds een heel goede bedoeling. God weet wat hij bedoelt als hij zegt van hij over eten heeft. En het eten zoals hij bedoelt dat is een zegen. Het eten zoals wij dat doen, zoals wij gewend waren, dat is een vloek. Dat zie je eigenlijk ook, wat er nu gebeurt. Dus ja, ik denk dat er dus ook voor ons een enorme boodschap in zit. In het leven van India en in de opdrachten die hij krijgt. En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 En geef u zijn shalom. Amen.